President Lyndon Johnson authorized the first retaliatory air raids on North Vietnam. And welcome to QF Radio. My name is Pavel uh, Met. It is vandaag uh, vrijdag 9 january 2015. En, uh, 20 minutes voor the clock of 8 uur in the avond. En uh, ja, je gaat zo meteen luisteren naar uh, aflevering 54 van de QFF podcast series. Maar nu eerst een lekker muziekje, namelijk Morde Reeves en de Vandellas. Ja, doen we nog een liedje. The Game of Love. Oh nee. Nee, nee, we gaan gewoon een ander liedje doen. Nee, er stond al iets veel mooier klaar dan dat. All Along the Watchtower van Jimi Hendrix. Ja, Tokkel, voor jou. Wederom, zoals altijd. Get No, no Relief. Just drink, drink my, my wine. wine. Plow and dig my earth. None will level on the mind. Nobody of it is worth. Now. <laughs> But I was getting is dit een ongelooflijk lekker nummer. Ja. En uh, welkom bij QVF Radio dus. Op uh, deze vrijdag uh, 9 januari. Wederom een uh, zwarte dag. Niet alleen maar voor de, de Fransen. Maar ik denk voor de hele westerse uh, samenleving. En dan niet zozeer westerse als in, maar nee, dat moet ik misschien weglaten. Uh, voor ons als mensen is dit een zwarte dag met een ja akelig Donkerzwart rauw randje. Zeg maar gerust een dikke rauw rand eraan. En dan bedoel ik meer zo van uh, onze overheden kunnen ons dus blijkbaar niet beschermen. En ja goed, daarover straks ook meer. Maar het was gewoon vandaag uh, een uh, ja, echt zo'n dag waarvan je zou kunnen zeggen. for what it's worth? Van Buffalo Springfield, toepasselijk liedje. Voor we gaan beginnen lekker opwarmen. Ik spreek jullie straks.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 Battle line's being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down a field day for the heat, a thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side, it's time we stop, stop. hey, what's, what's that, that sound? sound, everybody look what's going on.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 Ja, we doen er gewoon nog eentje. The Fortunate Son. Of zo. Nee, niet de. Nee. Fortunate Son van Credence Clearwater Revival. Hier op QFF Radio 66.6 FM. No fortunate one. Nee, dat ben ik wel, want ik ben zo uh, so, uh, fortunate dat ik degene ben die toch iedere keer die prachtige F podcast uh, af mag trappen. Ja, en daar uh, ben ik best een beetje trots op. Uh, we gaan nog niet helemaal beginnen, maar we gaan wel zo meteen beginnen. Maar we doen eerst gewoon nog een uh, lekker muziekje. En ik, ik, ik weet niet waarom, maar ik, ik, ik vond hier een paar oude platen uit het uh, tijdperk van de Vietnamoorlog. Uh, nee, het is geen Tour of duty Verzamel CD, maar uh, gewoon echt vinyl uit die tijd. Dit is uh, Green Onions van Booker T en de MG's. Te maken, terwijl ik al die honderden berichten zat te kopiëren naar QFF. Want ik ben echt, eh, nou, bijna 24 uur in touw geweest om eh, zoveel mogelijk informatie te verzamelen. En het te plaatsen in het topic over eh, de vreselijke aanslag op eh, de vrijheid van meningsuiting opnieuw. Goed, daarover straks meer. gaan eerst nog even luisteren naar het laatste stukje van Green Onions van Booker T en The MGs. make it the berry white one huh? the mg Maar ik ben niet in Vietnam en ik denk niet dat er veel uh, mensen zijn die uh, vanuit Vietnam luisteren naar de Q... Uh, sorry, ik krijg bijna de slappe lach. Uh, goed, volgende nummer. Want we gaan er gewoon nog eentje draaien. En uh, dan bedoel ik niet draaien als in dat ik iemand ga bellen. Misschien gaan we dat later vanavond nog wel even doen. Maar uh, eerst gaan we luisteren naar uh, Hold On, I'm Coming van Sam and Dave. Kom op! Want ja, het komt er echt aan. Die QFF podcast aflevering 54. Nog heel even geduld. Ik klink ook niet meer als een robot. Er was iets mis in aflevering 53. Die staat wel uh, terug te luisteren op uh, QF radio gemist. Het probleem is alleen dat aflevering 53 een beetje met een robotic voice is voor mij. Ik ben inmiddels ook achter waar aan het lag. Het was ook uh, podcast 53, je suis Charlie Hebdo, avec een robotic voice. Ja, yeah, de robotic voice was being caused by a damn fucking wrong connected USB device. So, sorry. Um, maar... Dat is nu niet, niet meer het geval. En ik klink weer gewoon normaal. Althans normaal. Wat is normaal? Zou Toby zeggen. Want mijn gefluit natuurlijk weer mensen wegjagen, dat is niet de bedoeling. Ik zal stoppen met fluiten. Dat waren Sam en Dave met Hold On, I'm Coming. En ja, ik kom er ook echt aan. In de zin van, de QFF podcast gaat zo echt beginnen. Aflevering 54, op deze vrijdag 9 januari 2015. Drie minuten voorachtig in de avond. En Mijn naam is Bafomet en u luistert dus naar QFF Radio. We gaan uh, gewoon nog een muziekje opzetten. We gaan luisteren naar iets van uh, de rollende stenen. Of de rollende steen, die komen uit Drenthe. Nee, nee, dat, is, dat zijn niet de, de rollende stenen. Jezus, we zitten niet op het 8H-forum. Nee, het zijn niet de rollende stenen uit Drenthe. Het zijn gewoon de Rolling Stones. En dat zijn de Rolling Stones met Brown Sugar. Dat waren de Rolling Stones met Brown Sugar hier op QFF Radio, 66.6 FM. Of via een van de streams op het internet. Er luisteren inmiddels 258 mensen. We zijn warm aan het lopen voor de 54ste QFF podcast aflevering. Um, ja, het is wel een hele aparte dag vandaag toch wel hoor. Ik weet ook nog niet helemaal wat de naam van deze show moet worden. Hashtag. Weg met de religieshow of zo. Of uh, weg met islam. Of weg met... Ik, nou ja. Ik, ik, ik, ik ben wars van idioten die hun uh, geloof, hun religie opdringen aan anderen. En ik ben best bereid om te accepteren dat andere mensen geloof um, koesteren. Maar houd dat lekker voor jezelf. Val vooral andere mensen daar niet mee lastig. Ik ben echt zo ongelooflijk klaar met die hele kutzooi. Dat ik... Um, nou moet ik me even heel voorzichtig uitdrukken. Zonder dat ik allemaal veiligheidsdiensten uh, activeer en uh, alarmbellen laat afgaan en laat rinkelen. Maar ik ben op een punt aangekomen dat ik het niet meer pik. En... De eerstvolgende reliekneus, ongeacht of het nou een christenhond is of een haatbaard, daar, die zal ik verbaal, compleet, met de grond gelijk maken. En ik zal zijn god of zijn profeet beledigen op een manier waarvan hij niet eens wist dat het kon. Dus. Back off, motherfuckers. Echt, ik ben het gejank van al die kutfiguren over hun geloof zo ontzettend oh, zat. Puma dat je gelooft, maar ding het een ander niet op. En natuurlijk kunnen we allemaal gaan zeggen dat de politiek daar natuurlijk ook een, een, een belangrijke rol in heeft gespeeld. Het is ook allemaal waar, maar hey, kom aan man. We zijn toch allemaal nog steeds gewoon mensen en je hebt toch als mens een besef... Van wat goed en wat niet goed is. Wat goed en wat slecht is, zeg maar. Goed, nou ja, of moet ik zeggen slecht. We gaan verder met een liedje nog, voordat ik zo meteen de tune erbij ga pakken. Ik zit nog even te denken, ja, ja dit is wel goed. Ja, die is wel leuk. We've gotta get ...out of this place van The Animals. Oftewel, we've got to get out of... Nou, hey ik zou willen zeggen... ...dit zou het lijflied moeten worden van al die extreemgelovige mafketels. Zing het maar en doe het ook. People tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty... And I know true. been dead before your time is due. I know And that girl, that's someone maar even fonetisch phonetically... gezien. Nee, no, not phonetically. gezien. Jezus, I said it's Symbolically. Symbolisch gezien. Zie die girl maar even als de god van die gasten waar het met you over gaat. Yeah. And one thing I know is true, yeah You'll be dead before your time is due Know it You know it too Yeah, you know it too En dat is dan, nou ja goed, ook laat ik maar Ik zeg gewoon veel te veel man Nog één liedje dan En dan echt aftrappen. Ja, laten we dat maar gewoon gaan doen uh, Na deze komt dan maar gewoon de tune of zo. En, maar dit liedje staat een beetje haaks Op uh, De dag van vandaag, maar nou goed Good vibrations hebben we misschien Gewoon wel heel hard nodig Allemaal nou, Under the de good vibrations van the Beach Boys I'm me. She's bop, bop, excitation Good, bop, good vibration so, so, so Good, bop, good Good vibration She's so She's somehow close enough Softly smile I know she must be kind Her eyes. She goes with me to a blossom world I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations Ooh, I'm picking up good vibrations She's giving me excitations Ooh, bop, bop. Hier op Radio QFF of op QFF Radio, hoe je wilt. En terwijl jullie de Beach Boys weghoren, veden... Ja, ga ik naar de begintune van de QFF Podcast, aflevering 54, want we gaan echt beginnen...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 To En mijn naam is Bafomet en het is uh, vrijdag. 9 januari 2015 en het is 12 minuten over 8 en nu is de QVF podcast pas officieel begonnen. Uh, je hebt een stukje van uh, als je terugluistert, want ik had de opname al wat vroeger aangezet, dan uh, mocht je dus niet live luisteren naar uh, QVF radio op 66.6 FM of via een van onze vele streams, dan hoor je dit waarschijnlijk terug. Op je iPod, op je computer, of weet ik veel. Dat maakt ook niet uit. En als je dit terugluistert, dan. Uh, nou ja. Is het natuurlijk altijd leuk. Als ik dan een stuk. Nou, ja, whatever. Dat je een extra stukje kan terugluisteren. Want ik heb dus een, een stukje meer opgenomen dan normaal. Een stukje hiervoor met de muziek en zo. Ik heb de opname toen al gestart. Dus dat heb je allemaal extra gratis. Als. Nou ja, gratis te kopen. Bonus shit erbij. Anyways. Dat waren heel wat contra learned. Nou ja, laat ook maar. Boop. Vrijdag, hè? En dan krijg je dat. Um, waar we het over gaan hebben, deze vrijdag. Nou ja, over, over een aantal dingen. Want er zijn natuurlijk vandaag wel weer wat uh, dingen in de wereld gebeurd... waarvan je zou kunnen zeggen... der ain't good. En um, als zulke dingen gebeuren, dan... Ik weet niet, maar dan, dan merk ik ook altijd dat er een soort neergeslagen sfeer hangt. Nou dat snap ik ook wel. En uh, nou ja, goed... Uh, ondanks die vervelende, neergeslagen sfeer, gaan we toch even de onderwerpen vandaag met een wat vrolijke muziekje proberen uh, door te nemen. Tenminste, laat het daarop houden. Dat is heel dom. Ik, u, u hoort maar uh, zeggen. Nou, uh, uh, dat komt dus. Omdat ik uh, met één, één druk op de knop zojuist per ongeluk het tabblad wegmikte van mijn uh, scherm... ...waarin het lijstje klaar stond met onderwerpen. Maar gelukkig heb ik snel uh, het, de boel weer voor elkaar. We gaan het vandaag even hebben over uh, de DA-surga-code... ...of uh, ook wel het sprookje van de Cat Society. Dat zijn twee oude topics, die kwam ik tegen. En ik dacht, nou laat ik daar nou eens een hashtag met een podcast 54 in knallen zonder spaties... ...en uh, er is wat aandacht aan besteden tijdens de 54ste podcast. Dan is er natuurlijk ook nog de vreselijke aanslag van uh, woensdag bij uh, Charlie Hebdo. We hebben er al wat aandacht aan besteed in uh, de 53ste QFF-podcast. Ik zeg wat aandacht. Ik zeg maar gerust best wel heel veel. Want ik geloof zelfs dat we de aflevering uh, vernoemd hebben naar uh, Charlie Hebdo. Nou ja, daarnaast gaan we het even hebben over het uh, MH17-dossier. Een, een nieuw topic op uh, QFF uh, deze week. En ook uh, over het uh, een, een ander nieuw topic, het Pegida uh, topic. Nou, straks daarover meer. En ik hoop uh, dat we misschien uh, Toxel er ook nog wel even in uh, of bij kunnen halen. Um, ik zie dat mensen uh, zich wil toevoegen aan de 312 luisteraars die uh, momenteel luisteren. Uh, maar hij puzzelt nog wel even door, zegt hij. Nou, misschien wordt hij dan uh, 313 de 313 e luisteraar. Uh, en, en Toxo, ik, ik ben er wel weer, zegt hij, als je me nodig hebt. Nou, ik zeg, uh, dat is goud, Toxo. Is goud, Tox. Ik uh, bel je straks. Mooi. Uh, ja, het uh, muziekje stopt ook precies op het moment dat ik klaar ben... met het bespreken van de onderwerpen die we dus deze week allemaal... of uh, niet deze week, deze aflevering. Want ik, ik besef me opeens dat ik nu ineens wel heel veel afleveringen in de week ga maken... Is dat niet een beetje te veel? Dan moet je hem niet, zeg maar, het kwalijk gaan nemen... als er straks ineens weer wat minder komen. Nou ja, goed. Zien we dan wel weer. Uh, tegen die tijd zijn er misschien ook wel meer cueververs... inmiddels klaar om uh, de microfoon ook een keer te kapen. En zelf eens een uh, podcast te maken. Het zou ik echt cool vinden als dat uh, zou gebeuren. Zonder andere mensen het initiatief oppakken... en uh, we misschien wel uh, kunnen toewerken naar een uh, format... waarin we gewoon uh, dagelijks uh, een podcast hebben. Nou ja, dat zijn dingen... Ja, bazelen we nog wel even over verder. Nu eerst een muziekje eh, om eh, maar mee te beginnen. En, eh, ja, nou had ik een aantal muziekjes waarvan ik dacht, nou misschien ik dat even doen. Of, maar ik had ook nog wat liedjes klaarsten uit, eh, <coughs> pardon, uit eh, de vorige aflevering. En daarvan ga ik er eentje draaien, namelijk uh, Down Under van Man at Work.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 Oh, I'm Uh, leef ik wel een beetje down under. Voor mijn gevoel. Alsof ik een, een, een zware... <coughs> Sorry. Jetlag heb. Nee. Zonder gekheid. Um, ik uh, heb natuurlijk... De afgelopen 24 uur... Pak een beetje uh, 500 berichten geplaatst in het topic over... Uh, de ellende in uh, Parijs. En omstreken Frankrijk. En, um, ja best wel een beetje typmoe moe van en knip en plak moe maar ja weet je ik heb echt de meest vreemde berichten gezien en uh, echt van uh, mensen die uh, in een soort doom party mode of een doom party modus uh, verkeerde en speciaal uh, do door dat eigenlijk en omdat het, ondanks dat het een hele nare zwarte dag was, wil ik toch uh, proberen het een beetje luchtig te houden met een uh, liedje. Dat ik dan maar een opdracht aan de doom-dancers ofzo, de mensen die zo... Uh, Doom-minded, uh, blij, uh, paniek met een q u e, berichten. Paniek, Nick van Melona, u weet wel. Ja goed, whatever, wat zeg ik ook, Nick van Melona en Cotu. Nou, Eddie Murphy met Party Old Time. Party all the time. Ik zei het iets te snel. Snel, s snel Kom medemens, ja live. Ik zie, ik zie ineens ineens heb je het. Je wordt de VLC speler. Ze hebben ook gewoon al 355 luisteraars. Ze gaan de goede kant op. Lekker. In. Sorry, Dave Chappelle, modus uit. The Time van Eddie Murphy. Ja, dat is eigenlijk raar hè, Eddie Murphy als uh, zanger. Hij deed niet eens zo heel erg vreselijk slecht. Uh, niet dat dit nou zo'n fantastisch liedje is, maar het uh, ja, bracht me in een soort blije modus. En uh, uh, ja, goed, uh, na zo'n zwarte, uh, lelijke, nare uh, dag, uh, kan het zo misschien nog iets moois worden. Mede medemens zegt iets uh, heel toepasselijks in de schreeuwdoos op uh, QFF. Hij zegt, nieuw idee... Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Met de smiley. En ja, nou ja, goed. Weet je, de zon gaat op en de zon gaat onder. En uh, wij draaien er mooi omheen. Kijk, ik bedoel, wij als adoom. <laughs> ik draai nu ook om dingen heen. Ik, uh, nee, we gaan even naar uh, de onderwerpen toe. Die heb ik net al even besproken. Welke onderwerpen we gaan bespreken. Uh, dat betekent uh, dat ik de bumper van Mac erbij ga pakken. En dan naar het uh, eerste onderwerp toe ga. Ja, en dat volgende onderwerp, um, dat is dat ik misschien eerst maar eens even Tokso erbij uh, moet gaan halen. <tiek> en uh, praat misschien wat makkelijker met hem ook uh, over die onderwerpen. En uh, te meer ook omdat hij een uh, deel van uh, het, het eerstvolgende onderwerp, wat ik eigenlijk wil gaan bespreken. Um, ja, daar heeft hij het ook wel, zeg maar dat heeft hij wel bewust meegekregen op QFF. Dat stukje geschiedenis. En, uh, ja, we gaan hem even bellen eens even kijken. Mooi. Goedenavond. Spreek ik met de zeer geehrte Veld. Stiebel, Schwiebel, Schwaffel, äh, uh, Herr Ja, dat stimmt. Ah, genau. Ja, wie soll ich das jetzt mal sagen? Ik um, ich bin von den islamitischen Staat. <lacht> nee, grapje. je. Toxo, hey, Toxopace, mooi. How is me, Ja, alles goud hier. Inshallah. Allah akbar. Ja, nee, ja, ik probeer het een beetje luchtig te houden. Weet je nou, al die ellende. Om, om die kutreligie religie en, en die kut-idioten die uh, totaal gestoord uh, denken een soort mandaat te hebben om mensen van, hun, van het leven te beroven. En, uh, ja, maar goed, leuk dat je er bent. Welkom in uh, podcast uh, nummer 54. Ja, dank je. Ja. Ja, de 54ste reguliere Q podcast aflevering alweer. En um, ik zal met jou ook nog even de onderwerpen doornemen. En uh, ah, dat, is, ach, dat zetten we toepasselijk het, uh, hè, het, het vaste muziekje uh, weer even op. Zo, en, en dan ga ik de onderwerpen gewoon nog een keertje opnieuw... Uh, doornemen, Want ja, ik heb er nog niet één besproken, want ik zei ik ga eerst jou maar eens even bellen. We gaan het even hebben over de Da Surga code, oftewel het sprookje van de Cat Society. Ook wel Eva Surga. En we gaan het ook natuurlijk hebben over de aanslag bij Charlie Hebdo in Parijs en de gevolgen daarvan. En wat zich vandaag uh, allemaal uh, heeft afgespeeld. Dan gaan we het ook even kort hebben over uh, de MH17. En het nieuwe topic uh, wat ik daarvoor geopend heb. En uh, het nieuwe Pegida topic. Daar gaan we het ook even over hebben. Uh, zullen we beginnen met uh, Eva Surga? Ja, prima. Goed, dan zet ik even een ander muziekje op. Wat beter past bij uh, dit onderwerp. Een beetje iets zweverigs. Uh, dit klinkt wel goed. Niet te hard. Nee, dat is precies goed zo. Goed. Eva Surga. Voor de mensen. Ik hoop eigenlijk dat Combi ook luistert. Is Combi op, uh, op QFF? Weet, we, weten we dat? Even, even kijken. Bavo met Blackbox, Medemens, Toxopayers. Nee, ik heb geen Combi gezien. Nee, niet. Jammer, Combi. Dat je niet uh, luistert. Want Combi weet veel over dit verhaal. En uh, ja, nou ja... Eva Surga, we, we, weet jij daar eigenlijk veel vanaf, eh... Uh, ja, wel wat, maar niet alles. W wat, welk deel heb jij ervan meegekregen? Nou, over de codetaal en, uh... <laughs> Heb je haar ook nog op uh, Niburu meegemaakt? Ja, dat was een heel klein stukje. Mm -hmm. mm. Ik weet namelijk nog... dat ze op een gegeven moment ook op Kiofeff een uh, account nam. Ja. Maar ik moet een onthulling doen. Dat account... Dat, kan ze niet. dat was ik. <laughs> Wacht ik al. Goed, ik heb in de podcast... al meer onthullingen gedaan. Maar dat was heel bewust. Want ik wilde haar... Uh, vooral die andere... die... Uh, die, die Trilli, Trulati Troll... Die, die andere alter ego... van uh, Eva die wilde ik eigenlijk uit de tent lokken dat is uiteindelijk ook wel gelukt maar wat een verhaal was dat die Cat Society je moest dan 666 euro betalen en dan mocht je um, een cursus doen en er zijn QFF'ers die het gedaan hebben hè? ja echt ja echt er zijn echt QFF'ers die een cursus codetaal bij Eva gevolgd hebben. Of in ieder geval heel erg dicht bij de bron gekomen zijn. We hebben dus, ik, ik bedoel, ik, ik, kan, ik, ik bedoel, weet je nog, in een van de allereerste QFF podcast afleveringen van de afgelopen zomer, dat was echt een van de allereerste, belde ik de vriendin van Anton Teube. Mm -hmm. Nou, later in die uitzending gaf ik gewoon eerlijk toe dat ik degene ben geweest die het Niburen Forum gehackt heeft. Heel bewust ook. En daarmee heb ik Anton Teube heel hard geraakt, namelijk in zijn portemonnee. Want we weten allemaal het gevolg wat, wat, die, wat die hack van mij uh, ten gevolg heeft gehad, zeg maar, als gevolg. N Nibiru is compleet uiteengevallen in allemaal kleine splintergroeperingen. En ik ben best heel erg trots op QFF, want wij hebben nu, na bijna vijf jaar, staan wij nog steeds overeind. We zijn nog steeds actief. We maken een prachtige podcast die meer dan één keer in de week verschijnt. Die duurt ook gelijk dik drie uur vaak. Kom op, dat, dat, dat doen we dat doen we voor niks hè toch zo ja we, we, we, de luisteren uh, honderden mensen naar die podcast inmiddels honderden nederlandse mensen luisteren naar deze podcast en die halen daar hun waarheden uit ik krijg ook steeds meer mailtjes berichtjes binnen van mensen die ik helemaal niet ken die die eigenlijk alleen maar op q komen om af en toe wat te lezen die hebben helemaal geen geen account en die sturen berichtjes en bedankjes. En dat, ik wil dat ook bij deze even delen. Weet je? Dat, we hebben dus eigenlijk... Waar het begon met die hack... Dat, die hack die, dat begon bij mijn... Ik kreeg een soort ban... Op Niburu. En toen dacht ik maar... Wacht eens even. Ik heb ze toen heel netjes gemaild. En ik heb ze gezegd... Ik geef jullie 48 uur de tijd... Om dan ook al mijn berichten... Te verwijderen. Zo niet... Dan ga ik het zelf doen. Toen kreeg ik een mailtje terug waarin stond. Hahaha. Dat was om vier minuten over zes in de avond, dat mailtje. Ik heb toen nog 48 uur gewacht. En toen heeft het elf minuten geduurd, geloof ik. En boem plat lag het forum. En weg was een groot deel van de bron. En nou wil iets heel erg moois, want dat ga ik met deze ook ontrafelen. 2015 is het jaar van de grote geheime show van Bafelmet, want wat vond ik terug op een USB-harde schijf? En niet gaan lachen, maar ik vond terug de complete, bron voor, uh, de, de complete broncode, de gehele database van het Niburi-forum, 11 minuten. Voordat ik het forum hackte. Dus Kombi en Toby, ik kondig jullie bij deze aan dat we binnenkort heel veel oude data kunnen gaan herstellen. Maar dan wel op QFF. Spannend muziekje. Klopt allemaal precies. Toch uh, -so dit? Ja, geweldig. Ja, maar dat maak ik dan zomaar even vijf jaar na dato. Bekend. Save the best for last heb ik ook wel eens van mensen geleerd. En niet dat dit het laatste is, maar dit is misschien wel het hoofdstuk waarmee we Niburu of Nibubu en de Antonakis goed af kunnen sluiten. Ik, ik, ik, ik weet gewoon dat er ook Antonakis meeluisteren naar de podcast en uh, ook Kravonakis. Het zijn. Uh, en. en uh, uh, dan heb je ook nog. Uh, Zijkie-dansers. Dan weet jij wel wie ik bedoel. Ja. En die luisteren stiekem ook allemaal gewoon naar de qff podcast ik, ik, ik, ik weet het wel, Anton. En ik weet het wel, Craven. En ik weet het wel. Dat dan weer wel. Ik weet dat jullie stiekem allemaal gewoon luisteren. Hé. Hey, ik vind het leuk man, gezellig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En bij deze, uh, nou ja, zijn jullie ook wel op de hoogte van het laatste nieuws. Omtrent, uh, nou ja, de boxing match between QFF in the right corner. Weighing 200 pounds in the blue. Nou ja, nee, ik, ik ga ook niet, ik zal niet doorgaan. Maar goed, terug naar die Eva Surga code Ehm... Um, ja, wat moeten we ervan denken van Eva Surga? Ja, wie is zij eigenlijk? Ja, kon ik maar het ja, telefoonnummer van haar vinden. Eva Surga, bellen, cat society. Nee. Nee. Nee. Combi, wat ben je nou? <lacht> Eventjes kijken. Cat Society, contact. Nee, ook niet. Maar ja... Wat ik wel dan weer opvallend vind... Dat ze in 2007... Waarschuwt voor... Uh, Isis. <lacht> ja, wat? <lacht> Hoor ik mensen nu denken. Nou ja, ze refereert aan iets heel anders... en. Ja, de keuze van de naam ISIS. Ja. Dus net als uh, ze zegt. Uh, <coughs> bij het logo van de ABN Amro Bank. Ik ken de ontwerper van het logo. En ik weet wat het uh, logo betekent. Dat logo betekent: dat is een huis. Als je het omdraait, is het een huis. Dat ABN Amro logo. En dat gele puntje: is het puntje. Van de bank. En dat, dat groene deel... Oh, dat is het deel wat ja aan geld meebrengt, zeg maar. Daar staat het logo voor. <coughs> Zij vertaalde dat echter als... Het gele vlak is de magic button. Oftewel, de klepel. Die is namelijk net zo leeg als het koninklijk paleis op de dam van het koningshuis. Van het koninkrijk der Nederlander. Daarom wordt dat ook niet bewoond zie je hoe ver de uitbeelding gaat want alles is gestaged het groene gebied is de twee derde meerderheid die nodig is om het ook echt effectief werktaam, eh, werkzaam te doen zijn nou ja snap je ik kan haar simpelweg nog steeds niet voor vol aanzien en ze reageerde ook nooit eh, op mijn vragen en ik zie ook dat haar forum, even kijken, het laatste bericht is van 2011, nee, 12. Dus het forum is al een hele tijd dood en stil eigenlijk. Er gebeurt nagenoeg niks meer mee. Ja, en er zijn rare dingen gebeurd. Er werden grafstenen besteld. Die kwamen bij de hoster van QFF terecht. Het is. Ja. Ik blijf het een vaag verhaal vinden. Het is eigenlijk. Deze podcast is. Dus een kleine bunk. Uh, jezus, bunk. Bump. Een kleine bump. Uh, naar. Ik wil een keer. Met combi erbij eigenlijk ook, als het kan. En misschien ook per mutter. Uh, een keer een podcast maken over. Uh, de, de Cat Society in Eva Surga. En kijken of we ook een podcast met z'n allen kunnen maken, live. En dan. Kunnen kijken of we haar ook kunnen bereiken... aan de telefoon. Zoiets. Lijkt me echt mooi. Daar zou ik wel benieuwd? benieuwd naar zijn. Ja. Nou ja. goed Voor de mensen die daar meer over willen weten... over de Cat Society... over de Eva-Surga-code... of de De-Da-Surga-code... kijk even op QVF. Tik in het zoekvenster even... hekje podcast 54 aan elkaar zonder spaties, of ga naar uh, Radio Gemist morgen, want dan staat uh, deze aflevering wel weer uh, bij Radio Gemist om terug te luisteren, en zonder stem dit keer uh, die vorige had het inderdaad wel, de hele uitzending heb ik een robotstem maar uh, ja, dat is nu uh, verholpen, dat probleem jij hoort me ook weer normaal, uh, toch uh, Tox? ja, ja ja, oké okay. Nee, gelukkig. Even testen, even zeker weten of het goed is. Nee, in ieder geval. En ja, als je dus naar QFF Radio gemist gaat, dan staat er bij de aflevering, dit is de 54ste, dus ook een, een knopje en een klikje op en dan krijg je gelijk alle onderwerpen te zien die besproken zijn. Dus ook dit de Dasurga-code-topic en het topic over het sprookje van de Cat Society. En uh, ik, ik wil nog wel even in dat topic... misschien even kort duiken... want daar worden geloof ik ook nog wel wat namen in genoemd. Uh, oh ja, die oude kerel met het overhemd. Geniaal. En in plaats van een balkje over zijn ogen... deed ik toen een balkje over zijn mond. <laughs> oh mijn god. Ja, voor de mensen die het luisteren... en het willen weten... dan moet je even naar de eerste pagina van het topic... het sprookje van de Cat Society gaan. En daar staat die foto... En dat balkje... En, uh, nou ja, combi ontrafelt ook heel veel. En toen hadden we ook nog een gebruiker die heette. 83 Shoot 078. Weet je dat nog wel? Een kwark. Mark. Ja, ja. Zoon van Bonnie. En, en, en Bonnie van de Vonnie. Ach, wat hebben we ook een lol gehad met die figuren allemaal? Ja, sorry ik het zo zeg, maar ik, dat meen ik echt. Nee, goed, uh, mensen die dat willen, willen zien, ja. Check het even via QFF. Goed. Um, muziek hier. Toch uh, zo? Goed idee? Ja, laten we maar doen. Ja, oké. Okay. Dan, dan moet ik even zoeken. Uh, mm. Ja, ik heb wel wat verschillende dingen. Ja, misschien is dit wel even een goede. Nou, we... hey, hoorde je trouwens? Ik hoorde dat uh, Kraftwerk in Nederland komt. Dat is serieus? Ja, dat was gisteren okay. op, het, uh, op het nieuws. Vanmorgen ook nog weer op het RTL uh, ontbijtnieuws. Maar uh, speciaal voor jou, uh, Doksa. Oké, okay. dank je. De model van Kraftwerk. Welkom terug bij de 54ste aflevering van de QFF podcast show. Ik zie dat Arminius ook luistert, Arminius 2. Ik ga dat even regelen voor je Arminius. Ik ga wel even aan Toby vragen of hij jouw oude en jouw nieuwe account even wil samenvoegen. En dat laat ik je nog wel even weten per PM. Dat is wel zo fijn, want je hebt natuurlijk ook al heel veel bijdragen geleverd aan QFF. En het is nu lullig dat je weer opnieuw... ...je krediet op moet bouwen... ...terwijl je volgens mij al heel veel posts hebt... ...en daarmee dus ook een andere titel... ...dan Anton Nacki verdient. En hij zegt net ook in de shoutbox... ...nog even als een kleine toevoeging op... ...waar we het net over hadden, zo. Hij zegt, haha, ik heb wel regelmatig contact gehad... ...met Eva Surga. Volgens mij post ze... ...nog steeds bij die Teuben. En die Teuben... ...die werkt dus nu samen met Craven. En ja, toen ik dat hoorde... ...dat was ook rond de tijd dat wij gingen bellen met... Uh, met, uh, met, met Anton. En dat hij half dronken of half, weet ik veel, onder invloed van wat, wat voor shit ook, in de podcast zat. Maar ja, het, ik vind het een vage club mensen hoor. De, wat er rondom Anton Teuben zweeft. Ik, uh, dat, wil, dat wil ik nog wel even eraan toevoegen. We hadden het net al over Surga en zo. En dan, daarna wil ik het ook afsluiten. Ik heb uh, alweer genoeg info naar buiten gebracht in deze podcast. Uh, wat vind je ervan, Tox? Volgende onderwerp? Ja, laten we dat maar doen. Pa Dan pak ik de bumper erbij. De bumper die uh, door mij gemaakt is... Uh, met Cubase... in de Illuminati muziekstudio. Maar het idee was van Mac. Mac's bumper... En dat volgende onderwerp, um, dat is het uh, dossier MH17. Dat heb ik even uh, speciaal geopend, dat topic. Misschien heb je het gezien, zo? Uh, Volgens mij heb je zelfs al gepost erin. Ja, ik zie het hier. Ja. Uh, ik heb dat maar even geopend, omdat ik verwacht dat er eigenlijk nog heel veel stront... Uh, ze zijn nu aan het roeren in de Emmen met stront. Dat gaat stinken, maar er gaat nog veel meer. Uh, shit. Hier door ontstaan. En uh, we hadden natuurlijk al het prachtige topic van jou. Uh, het gedonder in de achtertuin of in de voortuin van Rusland. En daar stond eigenlijk het merendeel van de dingen in over MH17. En uh, nou ja, ik heb ook iedereen opgeroepen. Maakt niet uit of je dingen dubbel post. Maar post alles wat gerelateerd is aan MH17. Maar in die grote vergaarbak van het MH17 dossier op q Dat leek me de meest handige weg. Goed idee. Ja, en uh, Arminius mocht je trouwens luisteren en weten of willen weten waar we het nog meer over gaan hebben even in het uh, zoekscherm hekje, podcast 54, zonder spaties enter, boom en dan krijg je alle onderwerpen we hebben net die van Dasurga en de, nou ja, de, de Cat Society besproken en we gaan uh, nu het MH17 dossier even kort uh, doornemen eh, wat, wat poste jij vandaag eigenlijk, toch eh, zo? Ik heb het niet gelezen, om heel eerlijk te zijn. Ik heb je wel bedankt voor je bijdrage, maar eh, nog niet gelezen wat je hebt gepost. Kun je dat toelichten, misschien? Oh, uh, een, uh, dat was een bericht. Uh, een bericht van uh, een uh, kleintje muurkrant. Oké. Okay. En, als uh, nou, ze zeggen, de laatste dagen, omdat wij uh, dat ons. Uh, pas recent duidelijk is geworden dat het Oekraïnse luchtruim eigenlijk gesloten had moeten worden. Ja, maar kom op, dat, dat stond al... dat was al, al even veel langer bekend, natuurlijk. Het staat in het topic, notabene. Het staat ja, in het topic, voordat die vliegroom gebeurde. Is het gepost door iemand in dit topic, in het topic over Rusland? Niet in het topic Klopt, over ja. MH17, maar in het andere topic stond het gewoon. De Duitsers ja, hadden Nederland gewaarschuwd. Expliciet. Ja, en ook de vereniging van uh, of de vakgroep van verkeerspiloten ik, ik, ook ik heb het even nagecheckt het is, het is meer dan een maand voordat de ramp gebeurde heeft iemand het gepost op QVF ja en sommige luchtvaartmaatschappijen zoals uh, British Airways, KLM, Lufthansa onder andere ja. die, die hebben dat advies opgevolgd klopt die doen dat sowieso altijd... ...als er ergens iets over een gebied... wat niet helemaal pluis is... Ja, ...dan uh, gaan ze met procedure. grote bogen omheen. Klopt. Maar vooral ook... ...die budgetvliegmaatschappijen... Uh, ...ja... ...die willen voor een dubbeltje... ...op eerste rij zitten. Ja. En ik denk ook... ...dat het voor een groot deel misschien... ...onderschatting is geweest van uh, Malaysia Airlines... Ja. Maar ja, ja. Ik bedoel, ik heb zelf ook heel veel gevlogen in mijn leven en ik zal ongetwijfeld ook nog heel vaak gaan vliegen. Het is een soort, ja. Ik was wel vroeger die klootzak die dan in een vliegtuig, uh, waarvan ik wist dat de mensen zaten die vliegenangst hadden, grapjes ging maken over. Uh, nou, dat was al ver voor 9/11. Als, als irritante puber uh, begon ik over terroristen. En, want ja, je had toen ook al vliegtuigkaping en zo, weet je wel. Of over neerstorten, terwijl we op uh, 10 kilometer hoogte zaten. <laughs> dat soort grappen. Ja, dat, that, uh, that's me. Ja, sorry, ja, ik kan er niets van doen. Vorig jaar nog, toen ging ik naar, ja? uh, moest ik naar Bonaire. Uh -huh. En uh, ik ging altijd met hetzelfde vliegtuig toevallig. Ja. En uh, toen draaide ik ook een liedje van Ramstein. <laughs> En dat, ging, dat gaat over een jongetje en dat uh, is gebaseerd op een echte uh, vliegram. Oké. Okay. het uh, verhaal is een poëtisch verhaal weer van uh, Goethe. En dat hebben ze een beetje samengevoerd. Op zich een mooi nummer. Mm. Maar ja, dat okay. gaat dus over een jongetje die met zijn vader uh, in, het, in het vliegtuig zit. En op een gegeven moment uh, ja, komen de problemen. Dat nummer gaan we zo in. even draaien. Hierna, straks. Ja, is goed. Maar gevoel. vertel verder, gaat het over? Nou, en... Uh, de vliegtuig dat stapt dus neer. Mm -hmm. Maar dan heb ik gewoon gedraaid het vliegtuig. <laughs> ja, ja. Ik en ook bedoel, heel veel ja. mensen, dan. Uh, oh ja, dan gaat het uh, vliegtuig, uh, vooral op Bonaire, die uh, start en landingsbaan, baan is vrij kort. Ja, net zo op. Nou, die Saba is nog iets korter. Oh ja, dat is ook lager. Daar kan ik zo nog wel iets over vertellen. Maar, maar op Bonaire, dan, dan gaat hij uh, heeft de wielen op de remmen. Dan gaat hij eerst vol gas geven. Dan de mm -hmm. remmen los. Nou, dan gaat hij. ...veel sneller uh, de lucht in, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Sommige mensen vinden dat een beetje eng. En uh, <laughs> ik deed gewoon... Uh, ...een beetje zo'n gapend uh, gebaar van... met oh, mijn auto uh, trek ik veel sneller op. zoals dat had ik ja. grapjes te maken. <laughs> <Ha>. <laughs> ja, Osaba oh, Saba kreeg, kregen we ook uh, zo'n shirtje naar de landing. I survived the Saba landing. Ja, dat is de kortste... Uh, staat een landingsbaan ter wereld ja 400 zoveel meter geloof ik ja. als ik me niet vergis en ik heb hem een paar keer uh, gevoeld ook letterlijk dat is, uh, dat, is heel... dat voel je ook in je lijf want het zijn van die kleine kutvliegtuigen, die daar alleen maar kunnen landen ja. je kan ook alleen maar vanaf Sint Maarten kan je er naartoe uh, vliegen en um, ja ja hoe moet je het zeggen we hebben toen nog een keer in een prankcast gebeld naar Saba, weet je dat nog? Ja, klopt, ja. Ha, die gast van het een of andere mysterie. <laughs> dat was wel grappig, ja. Ja, nou ja, goed. Ja, die MH17 vliegtrap. Ik, ik bedoel, onze regering wist gewoon hè, dat het niet veilig was. En uh, dat neem ik de regering wel heel erg kwalijk eigenlijk. Vooral dat ze het nu doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was of zo toen. En ja, het zijn toch wel. Je uh, hoort hier achter mij allemaal knallen van. Uh, nou ja. Ligt een verminderd geestelijk capabele studenten die uh, hier achter mij wonen. En dan druk ik me nog gewoon nekjes uit. Dan zeg ik zeg ik, ik noem ze niet Downies of Mongolen. Of, dit, dit, zo, dus zo ben ik niet. Zo rol ik niet. Maar tjonge jonge jongen Vorige week ook weer. Het tot half vier s'nachts. Ja, weet je. Op een gegeven moment is het klaar. Moet die niet uh, nodig uh, eens geoutsourced uh, worden naar Olle Pekel? Ja, nou, ik heb laatste keer hier een beetje olle Pekel uh, gespeeld. Met de samurai zwaard en is naar buiten gelopen. Maar uh, toen ging ze heel snel huilend naar binnen. Oh ja. En dat is wel lastig ik kreeg weer politie aan de deur en zo. En dat ken uh, <lacht> hij wat het. Ja, ja, helemaal die politie van oude Pekel, jongen. Dat is uh, de politie van Olle Pekel. Goed. Nee, um, ja, het MA17 dossier. Um, ik zeg uh, het muziekje van Ramstein uh, waar jij het over had. Uh, welk, welk nummer was dat van uh, Ramstein? Daila Lama. Oh, wacht even. Uh, dan heb ik die. Ja, welk album staat die? Weet je dat toevallig? Uh. Album Reizen Reizen. Als ik het goed. Ja, wacht even. Ja, heb ik. Ik moet hem even uh, uit de hoes halen. Maar ik heb hem gewoon op vinyl Een cool. Album uit uh, 2004. Dalai Lama van Ramstein. Wiegt im Abendwind? An Bord ist auch ein Mann mit Kind. Sie sitzen sicher, sitzen warm und gehen so dem Schlaf ins Garm. In drei Stunden sind sie da, zum Wiegen feste Dingen. Lama. Wat een heerlijk nummer, Tox. Goed gekozen, man. Ja, ook wel toepasselijk. Ja. Ze hebben het ook over, op een gegeven moment, een nummer over, u uh, bedrijft toen de Sinti daar. Dat kan ook wel ja. klappen. Want... Ja, nee, mijn Duitser zegt, uh, ik spreche ja, ganz goed hochdeutsch. Also, alles klaar. alles müller, und kein probleem. Nee, nee, maar mijn Duits is wel goed, dus ik... Uh... Ik, ik, dit is voor mij alsof ik gewoon Nederlands hoor. Ja, dat klinkt heel raar. Of Engels, is voor mij hetzelfde. Ik spreek een aantal talen best wel vloeiend. Uh, dat, ja, dat is soms heel lastig of zo. Maar dan, ik blijf ook wel eens... Dat, als ik heel lang in Duitsland ben geweest dan, en ik weer in Nederland... Dan denk ik soms wel eens in, in het Duits. En andersom was ik bijvoorbeeld heel lang in... Uh, op Sint Maarten ben, waar ik veel Engels spreek, ben ik weer in Nederland. Dan moet ik echt weer dingen... Denk, uh, uh. Ja, dat klinkt heel overdreven, maar dat is echt zo. Dat als je je heel makkelijk in een taal verplaatst, dan duurt het even die omschakeling iedere keer. Ja, de, de, Ik had het toen... Uh, ik was al uh, een weekje in Duitsland en uh, toen was ik weer terug in Nederland. Uh -huh. En dan sta je bij de groenteboer. Uh -huh. En dan doe ik het nog een beetje op zijn Duits, maar dan kijken ze hier raar aan. Weet je, ken je dat stukje van Juske Vet? Oké. Okay. <laughs> Ik heb zoveel stukjes. Oh, wacht even. Ja, um... Met Wolfgang und... Um... Günther. Günther, Günther en Wolfgang. Met die Panzertank. Toch? Ja. Maar dat ze in die talkshow zitten. Ja. Oké, Be wacht. We gaan even luisteren. Uh, even uh, voordat we uh, beginnen, Het was uh, Günter Gun en Günter en Wolfgang Günter en Wolfgang. Ja. Um, hoe, uh, hoe lang uh, woont u al in Nederland? Ja, wat <lacht> een beetje. We wonen hier toch zo'n enkele tientallen jaren toch zeker al. Mm -hmm. Wij zijn hier eigenlijk gekomen in een periode dat er een, ja, zeg maar gerust een conflict was <lacht> tussen de. De toenmalige Duitse regering en de toenmalige Nederlandse regering. Mm -hmm. Een conflict wat op het moment helemaal niet meer bestaat. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn in die tijd eigenlijk een beetje blijven hangen. Voor ja, dus jullie zijn uh, onder de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog naar oh, Nederland Oh, daar, ja, daar ga je alweer. We zijn blijven hangen na een conflict. Ja. Oh, ja. Dan kun je zelf je dingen aan gaan verbinden. Maar Bevalt het u in Nederland? Schitterend. Ja. Maar ja, goed. Dat zijn dan toch een beetje waarom we dan hier zitten. Uh -huh. Dat wij er wel eens vervelend van worden als je bijvoorbeeld de supermarkt ingaat hier. Ja, je wordt nagekeken. Nee, nu ja. uh -huh. De mensen zijn wel stil. Die, uh... Er gaan kinderen, die ja. gaan rare dingen Je roept, wordt een hè? hoop uh, ja, gekwekt ja, achter ja. je rug. En je denkt, verdorie, is dat nou nog nodig? Ja, ja. Ik bedoel... Ja, maar, maar ja, ga je gang. Ik bedoel, okay, als je in Volendam bent of Marken, nee. dan lopen ze ook in kledendracht. Ik bedoel, kan ook. Ja, Iemand het over. Heeft u nou een, een want ik krijg dat natuurlijk nogal moeilijkheden hebt. Wat Heeft u nou een, een specifiek voorbeeld van, van, van hoe je... Oh, joh, uh... dan vraag je me wat. Ik kom dan bijvoorbeeld als een groenteboer in ons uh, dorp. En we houden erg van, Gunther had erg van tuinieren, ik hou erg van krokkerellen. En ja, dan behalve de Nederlandse gerechten maak je ook wel specifiek typisch Duitse gerechten. Dan ga ik naar zo'n groenteboer toe. En dan voor een bepaald Duits gerecht heb ik bijvoorbeeld ettig nodig. Ja. Dat is een specifiek Duits kruid wat in Nederland niet te krijgen is. Dus ik zeg ja. tegen zo'n groenteboer haal dat nou eens een keer in huis. Ja. Dat verdomt hij gewoon te doen. Dus je staat op een moment in zo'n winkel. Zeg, wat, wat moet u hebben? Ik zeg Rautetje! ettig! En van de weerhondstuit ga je dan tegen zo'n man... sta je daar te schreeuwen en te vloeken en te schelden. Ja. Want het, het, het gaat er gewoon niet in. Ja. Bij je, in ieder geval bij zo'n groenteboer. Nee. Dat is dan de, bij de groenteboer. Dat is natuurlijk ja. lastig. Dan moet u die spullen waarschijnlijk weer uit Duitsland laten ja, komen. U moet u dan moet dan ja. van familie meenemen. Dat is ontzettend Is er iets uh, waar u tegenop ziet? Zo, wat u, waar u nou, wat, tegenaan ja. loopt? Wat, nou, toen met het, met de, we hebben die 40 jarige 50 jarige oude ja. landingsvaartuig. En daar willen we dan nog wel eens de zomer zo'n beetje mee uh, gaan cruisen. Ja. Naar het strand, ja. het strand op en neer en dan kan je zo het water in. Het ja. En dan, krijg je tocht, dan kom je toch van dat strand terug met wat vrienden en wat biertjes op en dan... Uh, ja, en staan er allemaal vervelende dingen op zo'n ding gekalkt. Ja, ja, ja. Dat zien ze dan aan dat Duitse nummerbord. Maar daar staan er echt afschuwelijke dingen op hoor. Ja. En als je daarmee dan hier naar Nederland in, in Nederland mee naar de politie gaat. dan. Uh, word je niet serieus genomen. Ja. Vind je wel eens vervelend. Maar nu zijn jullie eigenlijk ja. omdat jullie. dat is ook zo. een, uh, een gebaar willen maken. Ja. En ja. een, uh, iets, iets. ja, bijna een, iets willen stellen. Een hand uitsteken. Een hand uitsteken, ja. ja. precies. Nou. Um, daarvoor hebben wij uh, een gedeelte van ons decor helemaal omgebouwd. Daar is een uh, keuken, laten we daar maar even naartoe gaan. We hebben alle spullen die, uh, die jullie nodig hadden, hebben we hier uh, allemaal klaargezet. Alles is er? Ja, jullie gaan een, een, een minuutje of wat voor ons uh, kokerellen. Ja. Um, wat gaan jullie precies klaarmaken? Nou, het is dus eigenlijk een, ja, als een verzoenend gebaar, een uitgestoken hand naar de Nederlandse bevolking. Ja. Een eigen recept. Een echte Duitse wie er goed mag, hoe schnitzel. Ik zou zeggen ga je er gaan. Ja, dit is echt te grappig eigenlijk. Ik, ja. ik heb dit op video en op DVD en uh, echt alles van Jiske Vett eigenlijk wel. En uh, ja, dit, is, dit blijft geniaal. Dit is echt. Ja. Uh, oh, oh, ze, ze hebben ook nog een ander fragment. Dat is dan met de noije welle met kunst. Ja, klopt ja. Dat is ook geniaal. Ja, en er is ook eentje dat ze echt met zo'n tank rondrijden. Het is zo'n panzervoertuig of zo. Dat is echt geniaal. Dat is echt. Ja, ja die, die gasten zijn gewoon grappig. Die, die, die, die legendarische durf ik ze eigenlijk wel te, te noemen. Ja. Dus, er zijn maar weinigen die daaraan kunnen tippen. Maar daar komt straks wel even meer over. Over een Nederlandse... Uh uh, nou ja, stand-up comedian of cabaretier, hoe je het wil uh, noemen. Maar dat komt bij een van de volgende onderwerpen aan bod. Maar eerst gaan we even een uh, muziekje doen. En dan gaan we naar uh, de volgende, uh, nou ja, eigenlijk de laatste twee onderwerpen. Maar dat zijn wel onderwerpen waar wel, denk ik, wat diepgang in zit. En, uh, dus het uh, komt wel goed. Ik heb een uh, mooi uh, muziekje uh, klaarstaan. Uh, heb, dan moet ik even terug naar mijn uh, andere platen uh, pakketje. En... Uh, ja. We gaan luisteren naar de Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Kom op, pink en wijsvinger omhoog. De andere vingers naar beneden. Woehoe! En keihoud, 666 roepen. Oh, give a big hill to the real Illuminati. My name. Eh, Wat is mijn naam dan? Kom op. het? Voor The devil, oftewel sympathie voor mezelf, maar dan van de Rolling Stones. Mijn naam is Bafomet en u luistert nog steeds naar de 54ste QFF podcast aflevering op vrijdagavond 9 januari 2015 om kwart over 9. Uh, ik zit hier aan deze kant en aan de andere kant van het land u zit... Toxopeus. Mooi, Toxo. Um, ja, nou ja, we hebben inmiddels, dat is wel even interessant om te vermelden... ...432 luisteraars, dus er zijn de 400 voorbij. We gaan weer richting de 500. Dat is leuk, um, maar we gaan wel naar het volgende onderwerp. Ik, ik zit eigenlijk nog een beetje in dubio welke we als eerste moeten nemen... ...van die twee laatste onderwerpen die gehashtagd zijn. Voor de mensen die luisteren en niet bekend zijn met het systeem. Als je dus iets interessants vindt en je wil dat posten op QFF... ...en je wil dat het besproken wordt in een podcast... Plaats dan het desbetreffende artikeltje in een van de bestaande topics of in een nieuw topic en voorzie het van hekje, podcast en zoek even op welk nummer we zijn gebleven en wat de volgende is. In dit geval is de volgende 55, dus hashtag podcast 55 aan elkaar en zo zorg je ervoor dat een onderwerp of een iets wat je post besproken wordt in deze podcast. Uh, goed, uh, naar het volgende onderwerp dan pak ik eerst de Max Bumper. Ja, dat uh, volgende onderwerp, uh, ik zat daar te twijfelen van, zullen we eerst uh, het verhaal in Parijs bespreken? Dus de aanslag, het uh, topic aanslag Charlie op Parijs, uh, of het topic Pegida? En ik heb toch gekozen om uh, het beste maar voor het laatste te bewaren, want daar is best wel heel veel uh, over te bespreken, over wat er vandaag in uh, Frankrijk gebeurd is. Dus uh, zullen we eerst uh, Pegida uh, bespreken, uh, Toxopace? Ja, laten we daar maar mee beginnen. Ja, wat, uh, wat, wat weet jij eigenlijk over Pegida? We hebben, oh, het er, nou, we hebben in een vorige podcast al even korter uh, over gesproken. Maar uh -huh. ik wil proberen om, om iets meer diepgang nu te creëren met het topic. Ik heb ook bewust dat de Pegida topic uh, geopend omdat ik uh, in, in het nieuws de afgelopen dagen al waarnam... Uh, dat in uh, Finland, Noorwegen, uh, Zweden, Denemarken, Oostenrijk... En ook in Nederland, serieuze plannen zijn om ook een tak van Pegida uh, op te richten. En uh, ja, ik, ik, ik denk van het wordt tijd dus voor een eigen topic... en een eigen plekje voor uh, Pegida op uh, QFF. En uh, nou ja, zo, zo komen we op dit onderwerp. Maar we, we hebben het dus van, uh, van de week even kort over gehad. Nu stel ik je de vraag weer. Wat weet jij ervan? Uh, ja, als je in een notendop uh, zou moeten omschrijven wat Pegida is... Hoe, hoe beschouw je dat? Nou, dat is gewoon een, een beweging. Dat is begonnen in Duitsland. Mm -hmm. En uh, die zijn niet eens met... Uh, hoe het gaat met... Uh, een deel van een multiculturele samenleving. Dus gewoon mensen zoals... Uh, ik, Pietje, Jantje, jij, Klaas, nee. weet ik veel wie. Gewoon normale mensen. Nee, maar die, de mensen die zich niet aanpassen. Nee, oh nee, nee. Ik bedoel, de mensen die Pegida zijn, dat zijn gewoon dat zijn normale gewoon mensen eigenlijk. Gewone mensen, ja. Zoals jij en ik, gewoon. Precies. En misschien ook wel heel veel QFF'ers die het ook gewoon met dingen niet mee eens zijn, zeg maar. Ja. ja. Ik zag uh, gisteren of eergisteren ook uh, in het nieuws, van, uh, was ook een Russische vrouw, en, uh, maar die woonde al een tijdje in Duitsland. Mm -hmm. En, en uh, die liep ook mee met die uh, demonstraties. Oh joh, ik ken ook heel veel Italianen die in Duitsland wonen en een, die pizzeria hebben of restaurants hebben. En een, een aantal van hun, hun kinderen en ook uh, zijzelf, die lopen ook mee in, in, in, uh, in de Pegida-bijeenkomsten. Uh, ja. En ik, ik heb al de vorige keer aangegeven, als er hier een in de buurt zou zijn. ...zou ik ook mee gaan lopen. En dan kunnen mensen wel zeggen... ...ja, want ik kreeg van de week een heleboel commentaar van mensen op QVF. En ik, ik, ik wilde toch even... ...ik werd een beetje in een hoekje geduwd. Zo van, ja, maar, ja, maar dit en dat. Je, bent ook, je gaat mee met de mainstream... ...en je denkt rechts, kreeg ik van weer iemand anders te horen. Toen dacht ik echt van, ja, maar... Ho, ...ho, wat gaat iemand anders voor mij bepalen... ...of ik rechts of links moet denken? Ik mag toch denken hoe ik wil? En ik ben van mening... Dat de islam op de manier zoals we die opgedrongen krijgen de laatste pak een beetje twintig jaar. Daar moeten we maar eens een stokje voor steken als mensen. Want onze overheden doen dat niet. Dus dat is toch heel begrijpelijk. En ik zou het net zo hard doen als de katholieke kerk uh, zo mongool ging lopen doen als, uh, als, als veel van die uh, aanhangers van de islam. <tus> dan zou ik net zo hard ingrijpen Dan zou ik ook zeggen, hey, oh, stop, tot hier en niet verder. Ja, want de mensen die zijn het gewoon uh, zat. Ja. Vind je het gek? Ik bedoel, voor die conclusie, dat, de, de, ik, ik, ik, ik ik, ik kan ook niet erbij waarom de meeste politici niet zeg maar, bij zichzelf denken van... I'm a fucking jerk. I'm a jerk. Snap je? Ja. De, de politie zou continu... Gewoon achter die gasten aan moeten zitten, die politici... Die ons land verkwanseld hebben. Want ik zie het maar even als verkwanselen. Want dat, dat is gewoon wat ze eigenlijk meer meer gedaan hebben. En niet alleen ons land. Dat is in heel veel Europese landen hetzelfde. Ja, wat ook zo kwalijk is, is de... de Kijk, zie je, dat krijg je. Aanslagen van de islam en zo. Ja, dan krijg je dat soort dingen. Maar wat ook zo kwalijk is, is de arrogantie van de macht. Hè? Van uh... Allah, maar... Ja, maar ja, het heeft niets met de islam te maken, zou de arrogantie van de macht dan zeggen. Ja, en, de, die, en heel veel van de media die, die willen, je dan in een, in, uh, willen ze dan in een hoek drukken als rechtsextremisten. Ja. Oh, daar word ik zo scheidziek van. En Le Pen werd ook helemaal in die hoek gedrukt. Nou, maar daar hebben we het zo meteen wel even over. Maar dat, ja, in, je hebt gelijk, in Nederland zie je het met Wilders... En in Duitsland zie je ook dat uh, Merkel zich daar schuldig aan heeft gemaakt door die Pegida-mensen in de rechtse hoek te drukken. Nazis werden ze genoemd door de pers. En uh, uh, vind je het dan gek dat die mensen tegen de pers gaan zeggen jullie zijn landverraders? Ik niet hoor. Nee. Wat Hoe groot ach je ja, bijvoorbeeld die, de kans uh... van... Sorry, zeg maar. Die... Uh... Uh, regisseur buitendienst. Oh ja, uit Bieleveld. Die brief. Ja. Daar, hadden we, daar hadden we het in de vorige podcast even kort over. Ja. Die, da, daar heeft de Arminius een uh, topic over geopend. Die brief aan uh, Angela Merkel. Mm -hmm. Dat hebben we inderdaad in de vorige podcast even besproken. Dat klopt. Maar... Nee. <coughs> acht jij de kans groot dat uh, Pegida slaagt of gaat slagen? En dan bedoel ik ook in Nederland en andere landen? Is er genoeg ja. animo voor? Daar uh, ligt er denk ik ook aan. Ik denk dat in Duitsland wel kans van slagen is. Ik denk Dat's... na vandaag in Frankrijk ook wel, hoor. om heel uh, eerlijk te zijn. Maar ja, ik heb nu zo, zo concentreer ik me meer op Duitsland. Mm -hmm. maar dat zag je ook in 1980 met die protesten tegen het ddr regime ja weer zien en nu dat zijn vorm. de mensen er weer tegen zijn het voornamelijk mensen uit het oosten uh, of het voormalige heel veel wel, oosten ja. mm -hmm. maar hoe kan het dan dat, dat het toch ook leeft in, in steden als Keulen Bremen ...Hamburg? Nou ja, daar, daar heb je ook heel veel... Uh, ...daar hebben de mensen ook heel veel last van. <laughs> daar, <laughs> ja, je zegt het heel netjes, heel tactisch. Je hebt daar ook overlast van irritante kut-moslims, bedoel je? Ja. Ja, ik ja, la, bedoel, laat het beestje bij de naam noemen. Je hebt ook irritante kut-katholieken, irritante kut-joden, die heb je gewoon. Maar... Ik moet wel zeggen dat de groep moslims die irritant zijn, mijns inziens alleen maar lijkt te groeien. En daarom snap ik ook dat er nu bewegingen... Je had natuurlijk in Engeland had je al heel lang die England Defense League. Daar ben je wel uh, bekend mee? Ja. En daar, daar, Breivik heeft bijvoorbeeld ook, uh, zegt hij, claimt hij, dat hij een ontmoeting heeft gehad met de, de top van mensen van die IDL... In Londen ook. En ook mensen die zichzelf, zeg maar, Templier noemden. Ja, de ik, ik weet, ja, ik weet het niet hoor met die man. Die, dat is toch wel een behoorlijke nutcrack volgens mij. Ondanks dat die in delen van zijn hele verhaal wel een puntje heeft, zeg maar. Ja, maar dat soort mensen zijn een gevolg van... Uh... Ja, van het beleid van de afgelopen 30 jaar. Ja, maar goed, dan kan je dan ook zeggen... van ...dat zijn die terroristen ook. Ook ja. Want die twee Franse broertjes... ...hadden die niet beter beschermd moeten worden... ...door de Franse overheid. Had de Franse overheid er niet op toe moeten zien... ...dat deze kinderen van Frankrijk... ...want dat zijn het gewoon... zijn ook ...want ze hebben hun ouders verloren... ...op vroege leeftijd... ...en dat maakt het niet allemaal meer zielig of zo... ...maar... ...ergens... In 1994 zijn ze geloof ik in een kindertehuis terechtgekomen. Ergens is het misgegaan. En dan denk ik bij mezelf. Um, daar heeft de Franse overheid dus gefaald. In dit geval. In Nederland faalt de Nederlandse overheid op het gebied van jihadgangers. En dat is in Duitsland net zo. Want er zijn daar ook jihadgangers. En die heb je in al die landen. In België, in, in Spanje zelfs. En, eh, dat is soms om je voor jezelf voor de kop te rammen. Dat je denkt van, waarom letten onze overheden niet beter op? Ik bedoel, je kan toch een moskee of een kerk of een synagoog kan je toch monitoren? Kan je toch in de gaten houden? Ja, net als wat ze met de rest van de burgers doen. Ja, maar als ze het nou eens wat minder met de rest van de burgers deden. en wat meer met expliciete ja. groeperingen. die een gevaar voor de bevolking kunnen vormen. kom aan! Het kan toch niet zo zijn. dat, dat onze overheid zich alleen maar bekommert. om de mensen die lopen te klagen? Dat, uh, ik, ik, ik las vandaag. Nou ja, er komen we straks ook wel op, over het verhaal van Frankrijk. maar ik las ook over Pegida in Duitsland. dat gewoon echt moslims zich beledigd en bedreigd voelen. Ja, what the fuck! Ze zeggen toch niet letterlijk van elke moslim moet weg. Nee, criminelen, radicale moslims, die moeten weg. Ja, dat, dat zeggen ze ook duidelijk. Maar de media maakt van uh, iedere moslim. Ja, en dat is dus to totaal niet het geval. En ja, dat, dat, dat, dat roep ik ook heel vaak over de Nederlandse media. De, de, de NOS. Heel klein in een hoekje. Ik heb het ook ge vandaag geplaatst. Nou, Daar komen we straks op in het andere onderwerp. De, de berichtgeving, de, moet ik echt, de berichtgeving van de NOS en ook van andere omroepen, ook over Pegida, wordt echt zo zwaar beïnvloed. In de zin van het wordt gebracht als, alsof het een gevaarlijke beweging is. Snap je? Ze doen alsof het een groep neonazies zijn bijna. Nee, maar dat verdeel en heersbeleid wat ze nu voeren, dat is gevaarlijk. en Dat werkt heel goed momenteel. ja ja, goed. Ik bedoel, en ik bedoel, ik zou best naar zo'n Pegida bijeenkomst gaan, terwijl ik gewoon ook gewoon moslimvrienden heb. Hè? Ik bedoel, maar ik wil niet dat Europa vervuild wordt, of nog verder vervuild wordt, moet ik eigenlijk zeggen, met um, de ziekte die we ook wel islam kunnen noemen. En dan noem ik het nog allemaal heel erg netjes. Want ik heb echt dat het ook te maken heeft met de mindset en de tijd waarin die mensen leven, geestelijk, in hun hoofd. En dat dat dus ook de grote uh, verschillen veroorzaakt tussen, nou ja, mensen die zeg maar vrijheden uh, appreciëren. En mensen die dus heel erg zwaar gelovig zijn. Ja, ik vind ze ook wat kleingeestig. Ja, maar het, het creëert zo'n soort clash of the titans. Of zo, tussen de ongelovigen en de niet-gelovigen. Nee, sorry. Dat is twee keer hetzelfde. En de gelovigen. Ja... Gelovigen en niet-gelovigen. Ik zeg het in één keer goed. Wow. Knap, man. Shut up! You shut up! Oké, ik hou me al stil. Oké. Oké. Shut up! Sorry! Sorry! Okay. Sorry! Oké. Alakbar? Oh nee. Hij blijft rustig. Nee, goed. Um, Pegida. Mensen die uh, luisteren en die dus meer over Pegida willen weten, kijk even op het. Uh, ...of in het topic op QVF. En QVF kun je via... ...quovataveroend.com bereiken... ...of via... ...quovataveroend.org... ...maar ook via... ...qff.nu... ...of via... ...therealilluminari.org... Dus ...er zijn meerdere wegen... ...en ook nog... ...quovataveroend.net... ...geloof ik... Dus ...er zijn meerdere wegen die naar Rome... ...in dit geval naar onze piramide... ...met het allesziende oog leiden... ...naar de echte Illuminati. zo. Um, wat dacht je van het uh, volgende onderwerp zometeen... ...maar eerst een uh, lekker muziekje? Ja, even de afwisseling. Ja, ik, ik, ik denk dat ik zelfs gewoon twee liedjes ga draaien, joh. Wat ja. maakt het uit? Um, het maakt heel veel uit. <laughs> nee, um, die hadden we al gehad. Ja, deze, dit is wel een goede om even... We gaan beginnen met de... We Didn't Start The Fire van Billy Joel. Bye -bye. De tekst moeten we aanpassen. We gaan straks nog wel even over pagida hebben. Ik zie nog wat interessants in de shoutbox van uh, onder andere Arminius en medemens. <middels> We gaan naar twee liedjes luisteren. Dus we gaan luisteren naar No Woman No Cry, de live versie van Bob Marley en The Wailers. Lyceum in London in 1975 was dit No Woman, No Cry van Bob Marley en de Wailers. Yeah. Welkom terug bij aflevering 54 van de QFF podcast series. Um, ik wil nog heel even kort op uh, onze Duitse vrienden terugkomen van Pegida, want... Ik zie dat uh, Arminius postte uh, Pegida Nederland. En hij post ook een link naar de Facebook uh, pagina van Pegida Nederland. Dus voor de mensen die dat uh, interessant vinden. En mocht je nog luisteren, Arminius, post dat anders ook even in het Pegida topic. Het is misschien wel handig voor de mensen die daar uh, naar luisteren nu en dat uh, willen weten. Um, ja, dan uh, het volgende onderwerp maar ja laten we dat maar doen. Je moest even transformeren weer. Van auto, van Illuminatie. Oh nee, je hebt geen Illuminati bak weer. Je hebt nu een Franse Illuminati bak. Ja, Citroën. Of een eigenaar eigen, uh, Citroen eigenlijk, hè? Of, uh, origineel is het Citroen, ja. Dat is een Nederlands automerk origineel. Ja, André Citroen. Ja. En uh, ik, ik, ik noem het ook wel een, uh, want jij hebt ook wel een Szymanski bak, eigenlijk. Die ja, reden ook al dan, uh, altijd in Citroën. Ja. Vooral die laatste jaren van zijn Tatort-series. Uh, maar goed. <coughs> goed, het volgende onderwerp. Dus ik pak de bumper er maar bij. Ah, het was even stil. Nee, grapje. Ja. Uh, mijn schuifje bleef uh, hangen. Um, van Pegida gaan we naar uh, het laatste onderwerp van deze 54ste podcast. Maar dat is wel een onderwerp waar we denk ik wel uh, het nodige over gaan uh, zeggen zometeen. De aanslag eh, op de redactie van Charlie Hebdo in Parijs. En de gevolgen. en de, ja, Ik noem het ook maar wat vandaag gebeurd is. De gijzelingen dat zijn eigenlijk ook gewoon aanslagen. Terreurdaden. Eh, dat is het volgende onderwerp. En het, ja, vandaag was eigenlijk best wel een, een zwarte dag. Eigenlijk zijn weer heel veel onschuldige mensen afgeslacht. Om maar even zo te zeggen. Uit de naam van een, een, een religie. What the fuck? Ja, ongelooflijk. Ja, echt toch? Ik bedoel... Ja. Ik, ik heb vandaag denk ik een van de snelst groeiende topics... uit, het, uh, uit de geschiedenis van uh, QFF... Uh, laten ontstaan. <laughs> Even kijken hoor. Uh, hoeveel posts? 616 posts... waarvan ik denk... bijna 600 van mij. <laughs> en dat heb ik in de afgelopen... 48 uur, ja, 48. Pardon. in de afgelopen 48 uur gedaan, die uh, 42 pagina's topic uh, inhoud gecreëerd. Uh, maar uh, dat heb ik wel bewust gedaan, omdat ik, ik wilde heel goed documenteren wat er in de pers verscheen. Om dit later, de, de pers gaat altijd gummen en gaat berichten altijd veranderen. Maar dan hebben wij nog wel heel veel originele dingen, zoals ze gepost werden toen het gebeurde. En vaak worden dingen later in de media aangepast. Uh, maar goed, voordat we daar echt inhoudelijk op ingaan heel diep, wilde ik eigenlijk even... Um, gisteren heb ik, heb, heb ik gisteren dat ene filmpje van Hans Steeuwen laten horen, of niet? Ja, klopt, ja. Of heb ik het daarover gehad? Ik heb hem niet laten horen, of wel? Ja, je hebt hem wel laten horen. Wel? Ik van goh oh nee nee nee nee ik bedoelde het uh, de, oh nee oh dat heeft hij ook pas gisteravond gemaakt dat stond vanmorgen pas online geloof ik daar gaan we eerst naar luisteren deel 1 goedenavond, luister, heren, luister mee dit is mijn zelfmoordtape uh, is, uh, is dit heb besloten ik doe het nog een keer terug vanaf het begin luister even te zetten, namelijk, uh, goedenavond dames en heren dit is mijn zelfmoordtape uh, ik uh, heb uh, besloten om een heerlijk slotakkoord achter mijn leven te zetten, namelijk uh, sterven voor het vrije woord. Uh, dames en heren, ja. Want er uh, is ja, dus, uh, iets vreselijks gebeurd in Frankrijk. Daar zijn uh, zeg maar mensen die, die eigenlijk het, een beetje het gezicht waren van de fuck you tegen de islam. hebben aan het kortste eind getrokken, want ze zijn zomaar. Midden overdag gewoon gezegd, doodgeschoten. Dus, niet te harde, dames en heren. Dus, de strijd moet doorgaan tegen de fascisten. We gaan dat doen natuurlijk met humor, want daar zijn wij van, vanaf lachen. En, eh, uh, dus had ik gedacht dat we een prachtige act gaan maken waar de profeet Mohammed gewoon binnenkomt lopen met bier. En dat geeft hij dan en dan zeg ik zo, dankjewel. Ga ik tekenen, ik hoop dat het mag, maar ik denk ik niet. <lacht> dus, wat citeer is eigenlijk de positie van het gezicht. Het gezicht van, het, uh, van de fuck you tegen de islamfascisten. De stem die zegt, ja maar zeg, wacht eens even, we mogen toch godverdomme zeggen wat we willen. Ja, dus eigenlijk de schietschijf. Voor de toekomstige, uh, uh, uh, uh, jongens uit, uit, uit, uit, uit die soms heel eenvoudige milieus. God, ja, je weet het niet. Die dan niet meer weten waar ze naartoe moeten en dan een leuk slotakkoord vinden in die rare, rare islamonsensdraak. Eh. Uh. Zo. Uh. Dus moeten we dit spuwen naar de Al-Qaeda toe? Dan kan je gewoon, je stopt de telefoon bijvoorbeeld in een, in een sok. En dan doe je dan weer in een doos. En dan zet je dan een stempel op zo van uh, Al-Qaeda. Graag gooit meneer. meneer. En dan zien ze dat. En hopelijk dat ze, dat ze dan weten. Zo. Zo. Zo. De humor heeft de handschoen weer opgepakt. De humor heeft gewoon de handschoen weer opgepakt. En gaat gewoon weer lekker verder. Met grappen en grollen maken. En een beetje dansen. Maar het blijft natuurlijk ook expressie. Het is ook kunst. Daarom wil ik even dit laten zien. Aan uh, de islamofascisten. Kijk nou toch eens. Kijk eens. Kijk dat toch eens. Mooi. Hé? Ah ja. Goed. Ja, ja. Dat was het. Dat, ja. Ik kan natuurlijk ook een heel ander accent kiezen. Kijk of ik op die manier de fascisten te lijf kan gaan. Ik wil graag een boodschap laten horen. Mijn boodschap... Als uh, uh, gelegenheidssatiricus, uh, eigenlijk een absurdist, die af en toe ook zo'n paardje van de satire bewandelt. In die hoedanigheid, dus die satire pad bewandelende hoedanigheid, zou willen, willen zeggen: denk maar niet dat je ons het zwijgen op kan leggen met Kalanchin's. -Nishkovs. Je zal toch potverdomme echt met goede argumenten moeten komen. Dan wel een leuke wiets of een grap, of desnoods gewoon heel erg leuke spiegeling, of dit, of dat weet ik veel. Tieren, een jantje, zeg! Waar is Elvis, als je hem nodig hebt? Treat me like a fool, treat me in a cruel Islam, laat me niet lachen, Islam, laat me niet lachen Oh, nee, nee, nee, maar die weten het al zo goed, die zijn zo leuk Die zijn zo leuk, nee, daar moet je zijn, die gaan dus zeggen wat wel en niet Nee, dan wordt het leuk Pille miljoontje met een tuin. Krijg even lekker de schrijf. Zo, stoppen. Stoppen! Ja, dat was deel 1. Had je dat filmpje zelf al gezien? Nee, nog niet. Oké, okay. nou ja, hij gaat uh, goed los. Dan ga ik hem zo helemaal bekijken. Ik, euh, <coughs> ik zeg applausje voor Hans. <coughs> doe het hem niet na zo goed als hij denkt. Nee. De, de, goed filmpje. Maar nu komt deel 2. Dan gaan we even naar luisteren. Ik, euh, ik spreek je zo. Ja. Als de boel meewerkt, tenminste. Ja. Komt geluid. Tenminste. Islam, Islam. Iedereen heeft het ja. over Islam. Maar we moeten het natuurlijk wel hebben over de ware Islam. De, de, de, de ware Islam is natuurlijk niet Al-Qaeda. Dus Ik doe hem nog gewoon een keer opnieuw. Niet, Haram, niet de Hezbollah. De, of IS. Of Hamman. Ja, de techniek hapert even. Oh jeez, dit zegt... Ernooien, wacht even. Doen we even opnieuw. Even inladen. Bleef even haperen. Islam, Komt islam, islam, iedereen heeft het maar over islam. Maar we moeten het natuurlijk wel hebben over de ware islam. De, de, de, de ware islam is natuurlijk niet Al-Qaeda. Het is natuurlijk niet, is niet Boko Haram, is niet de Hezbollah, de, of IS, of, of Hamas. He, de, de, de, de ware islam zal natuurlijk nooit zomaar een vliegtuig, een gebouw binnenvliegen. De, de ware islam zal ook nooit vrouwen onderdrukken, of homo's ophangen, of kinderen tot seks maken. He, of, of bommen leggen in bussen, of treinen, of metro's. En de ware, echte islam zal natuurlijk ook nooit journalisten onthoofden. Want, nee, sterker nog, de echte, de ware islam houdt juist heel erg van cartoonisten, vindt ze hartstikke lief en, en, en houdt houd van satire en van debat en kan hartstikke goed tegen kritiek. De ware islam, zal ik nooit je kop eraf hakken? Nee, die vinden gewoon dat dat hoofd er gewoon op moet blijven. Want zo zijn ze. De echte islam, de ware islam is liefde. Maar hoe zien mensen dat nou toch niet? Ja, waarom zien ze dat nou toch niet? Toch zo. Waarom zou, waarom zou dat nou toch zo zijn? Ja. Nou, hij zegt het met een uh, hele mooie uh, sarcasme. Mm -hmm. En uh, ik denk, denk dat dat wel duidelijk is. Ja, wat ik wel uh, merkwaardig uh, schrikbarend vind, is dat uh, <tosses> momenteel tienduizenden... Uh, ...hashtags op Twitter verschijnen... ...van islamitische jongeren... ...die twitteren... ...hashtag... ...je suis Kouachi. Uh, mijn Frans is niet zo uh, super. Nou ja, het was... ...je suis Charlie. Ik ben ja. Charlie. Maar die Kouachi... ...dat is de achternaam van die twee broers. Ach. Ja. Ja. Nou, nou zo leren we de ware aard kennen. Steeds beter, steeds meer. Ik schrijf er al bijna vijf jaar over op QFF. Hoe ik erover denk. Maar, um, ja, natuurlijk zijn er <coughs> ook. <coughs> Pardon, ik heb ook hele goede filmpjes gezien van moslims die zich wel degelijk afkeren van uh, wat, er, wat er gebeurd is uh, vandaag. Zoals er uh, op uh, Dumpert een. Uh, islamitische jongen uit Rotterdam te zien, die wil ik best wel even laten horen. Dat mag ook gezegd worden, ik luister ben ik even. Ik en ik reageer op de aanslagen die gisteren hebben plaatsgevonden in Parijs. Het is echt verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Ik verstijfde ook helemaal toen ik het las op het nieuws. Ik kon me niet voorstellen dat zoiets naast gebeurt, naast alle ellende al op de wereld, of het nou een vliegtuigramp is of een nare ziekte, en dat er dan zoiets bij komt en sterker nog niet eens zo ver hier vandaan waar ik al helemaal de rillingen van kreeg, was toen ik las dat het een religieus gemotiveerde aanslag was. Ik kan me niet voorstellen dat er een religie is die zoiets zou willen. Wat echt kwetsend is en wat heel triest is, is dat deze hufters telkens godsdienst gebruiken als podium en deze keer op keer misbruiken. En dat daarbij moslims in verlegenheid worden gebracht omdat ze het gevoel hebben dat ze zich moeten verantwoorden in de maatschappij, wat heel krom is. Dat doet niet alleen... Uh, de daders, dat doen ook hun sympathisanten, dat doen hun aanhangers, dat doen ook zelfs diverse politici die een enorme voorkeur hebben aan verschil. Dus wat dat betreft hebben ze dat met elkaar in gemeen en delen ze die interesse, maar die interesse deel ik niet. Ik ben er heilig van overtuigd dat wij als maatschappij in deze duistere tijd elkaar moeten vinden en leiderschap moeten tonen. En niet moeten bezwijken onder de angsten die andere mensen ons proberen op te leggen. Het is prachtig dat er verschil is. Verschil ongeacht leeftijd, nationaliteit, religie of geslacht. We moeten alleen nog vergeten dat een beoordeling van iets alleen iets zegt over de persoon die daadwerkelijk ook beoordeelt. Dat een dader een kantoorruimte binnenloopt en daar onschuldige burgers vermoordt. Dat zegt niks over de burgers of over de religie waar hij of zij uit denkt te handelen. Of over de mensen die in die religie daadwerkelijk ook geloven. Dat zegt alleen iets over de dader en over hoe verwerpelijk het is geweest wat daar gebeurd is. Als we er zo in staan, dan kunnen we in deze moeilijke tijd elkaar vinden. Schouder aan schouder. Ongeacht de God waar je in gelooft. En dat we samen stem kunnen wezen en hier afstand van kunnen nemen. Net zoals ik, als mens. Ik, ik ben benieuwd of dat ook geldt voor mensen die in Satan geloven. Ja. Dat laatste zinnetje uit zijn uh, verhaal. Maar ja, goed, ja. Die, nee, het is natuurlijk wel knap dat zo'n jongen zich uh, uit durft te spreken, want er kan natuurlijk gewoon ook uh, gezeik van komen, maar zo uh, had uh, Abu Talib, dat, dat wil ik ook even laten horen. Uh, luister even ja, mee, zou ik zeggen. Het is begrijpelijk dat je zo tegen die vrijheid je kunt keren. Maar als je die vrijheid niet ziet in hemelsnaam, pak je koffer en vertrek. Er is misschien een plek in de wereld... ...waar je tot je recht kan komen. Wees daar ook eerlijk in tegenover jezelf. En ga niet onschuldige journalisten ombrengen. Dit is zo achterlijk, dat is zo onbegrijpelijk. Verdwijn als je uiteindelijk in Nederland, je plek niet kunt vinden met de, de, de manier waarop wij met elkaar een samenleving willen, willen bouwen. Want wij willen hier alleen mensen hebben. Ook al die moslims, al die goedwillende moslims die nu waarschijnlijk hierop aangekeken worden. Al die mensen willen we graag bij elkaar houden in wat ik noem de wij samenleving. Ja, en als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken. Ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Op welke plek verwacht u morgen in Rotterdam, Amsterdam en Haarlem om zes uur de mensen die hun geluid willen laten horen? Weet u de locaties al? Ja, mogelijk in Amsterdam dat men vanuit het Franse consulaat gaat lopen richting de Dam. Ik begrijp dat mijn collega in Amsterdam morgen de details daarvan ja. zal vrijgeven. Dus hou even de site van de gemeente Amsterdam in de gaten. Bij ons zal dat een, een staande bijeenkomst zijn op plein 1940 bij het beeld van, van Zadkin. En iedereen die zijn solidariteit wil betonen met de gebeurtenissen in Parijs is van harte welkom. En in Haarlem weet ik eerlijk gezegd de plek niet, maar ook hou daar de, de, de site van de gemeente Haarlem in de gaten. Burgemeester Abutaleb in Rotterdam. Dank u wel voor uw tijd vanavond. Ja, dank u wel Abutaleb. Dank u wel dat u bij de QFF podcast aanwezig was. <laughs> nee. <clears throat> nee, maar hij zegt hier wel rake dingen hoor, die Abutaleb. Ja. Zo hoorde ik dan weer eergisteren. Dat vind ik dan weer de slechte kant. Dat was uh, die mafklapper van die rijschool altijd geslaagd. Huiver even mee. Dat is altijd geslaagd.nl, jongens. He, ik wil wat kwijt, snap je toch? Ik vind het afschuwelijk wat er gebeurd is in Parijs. Afschuwelijk. Ja, maar ik wil even één ding wel kwijt. Die gast is echt gek. Want, want, want, Luister mee. Wat, wat doet Europa? Wat doet Europa met F-16's? Honderden mensen, honderden burgers worden doodgemaakt. Ja, door al die bommen die beneden worden gegooid. Ja, daar praten ze niet beneden, over. Beneden, beneden, waar beneden? Dat twaalf mensen doodmaken, kankerzielenisten doodmaken, snap je toch? Ja? En dan waren er een zionisten met pelle. kanker? Maar alles wat de Europa doet. Ja. Dat wordt niet in media gezet. Ja, dat wordt allemaal verborgen, jongen. Dat wordt allemaal in de doofpot gezet, snap je dat? Europa is nog erger, jongens. Ze bekritiseren alleen maar moslims. moslims Poh, eh, we zijn nog erger dan de zionisten. Hoe ja, dan? Huh? Ik heb twee weken vastgezeten, jongens, omdat ik zionisten heb gezegd. Ja? Ik heb zionisten gezegd. Ja? Huh? Daar heb ik twee weken gezeten. Als waarom zeg je het dan, dan nu vijftien keer? Dood wenst. Vijftien keer twee weken is dertig weken. Dood wenst? Ja, dat mag wel. Snap je toch? En als ik over een wat zeg, word ik twee weken in de gevangenis gezet. Het ja? is wat zeg en, zegt. en haifa, niet wat zegt. Fous, Haifa, hoe ze ook heet, snap je toch? Ja, zij wordt van werk weggegooid. Ons. Oh, die leugen ja, van de PVDA. Ze zegt, snap je toch? Zionisten worden door ISIS gesteund. Kom op, jongens. Vrijheid, meningsuiting, snap je toch? Is onzin, snap je toch? Fuck de democratie, jongens. Fuck de democratie, jongens. Ja? Wat de Europa doet, is nog erger, jongens. Ja? Onthoud dat goed. Ja? Onthoud dat goed, snap je Democratie. Spreekt uit als discriminatie. Mensen, ja? Die die aanslag heeft gepleegd. In Parijs? Jongen. Zijn strijders. Mijn meningen, Zijn ze strijders. Strijders. Ja? dan fuck. Ja, nou, dan moeten ze maar geen cartoons maken we, of ons profeet, snap je? Toch? Ja, een beetje respect, man, respect. Ik man. scheid op je profeet, afketel. Ze hebben het zelf omgevraagd, ja. Ze hebben het zelf omgevraagd, jongens. Ik vraag nergens ik om, staart. ik poep alleen op ja. jou en op Nogvals, je profeet. Het allerbelangrijkste wat ik net zei, snap je? Luister goed. Dan geef je zometeen reacties. Europa. Weet je wat mijn reactie is? is nog wat een scheidgozer, ik kan er niet langer naar luisteren. Helemaal lijp van die poepvet, man. Het is me goed dat ik geen uh, leopard tank heb. Ik zou die gast namelijk opzoeken met zijn reis. Gewoon. Ik zou met mijn tank gewoon eerst, eerst over hem heen rijden. En dan over zijn lijk heen pissen. En dan er waarschijnlijk ook nog overheen poepen. En kotsen, maar eigenlijk is hij daar te lelijk voor. Dus, ja, maar ja, Als je er overheen rijdt met een leopard tank, ja? dan is er al helemaal niks meer van over. Nee, dat weet ik, maar daar wil ik dan nog wel overheen pissen en schijten en kotsen. Maar ik denk dat dat, dat lijk van hem nog lelijker is dan dat hij in het echt is. Dus en dan denk ik alweer, laat maar. Ik zal, het, ik zal het niet doen. Maar ik mag het wel denken. Want ja, het vermenigingsuiting, vriend. Respect. Hey, respect. Hé, respect daarvoor. Zolang iemand geen respect heeft voor onze waarden en normen. Zolang iemand geen respect heeft voor Slijpnier, Wodan, Tor. Of weet ik veel wie? Dan heb ik ook geen respect voor jou. En dan zeker niet voor je respectloze kutprofeet. Ja, is toch niet zo raar? Waar <klaar> de wind door de studio. Goed, even een uh, muzikale break tussendoor. Ja. Goed, dan uh, gaan we luisteren naar een nummer wat ik laatst ook al draaide. Maar uh, ja, ik wil het oude uh, nummers terughalen. En uh, vandaag gaan we nu weer luisteren <coughs> sorry, naar uh, <coughs> Jamiroquai met High Times. Ja, en dan zit ik ook nog te hoesten, hè. <coughs> High Times, ja. Nou, tot zo. Jimmy requirement met High Times. In deze 54 Q5 Podcast. En ja, u luistert naar QFF Radio. Luister maar naar de jingle. Ja, en de tweede jingle. It's not what you think it is. Dus naar ons luisteren via 66.6fm in de ether of via de vele streams op internet en anders uh, via je iPod als je de mp3 van onze podcastshow show downloadt of terugluistert kan ook gewoon via het radio gemist knopje op de qff.nu website uh, toch zo ben je er nog Ja, ben er nog um, ja nog even over uh, de ellende in uh, Frankrijk ik, ik wil eigenlijk even kort door het topic heen skippen. <totstitie> en dan bedoel ik vanaf uh, pagina 4 of zo. En je ziet dus s'avonds, was gisteren, uh, begonnen ze uh, Another Major. Ik, ik lees gewoon even wat dingen voor. Is dat een idee? En als je wil inhaken, dan moet je even, gewoon even zeggen van, ja, ik wil... Ja, ja, is dat een idee? Ja. Oké, okay, ik zie hier another. Dat was gisteravond om. Nee, gisternacht. Ja, donderdag 8 januari om uh, 20 minuten over 1. Another major police raid currently ongoing in the Northern French city of Charleville, mézières Nou, uh, dan zie je de krantenkoppen van de dag daarna. Uh, daar skip ik even doorheen. Dan kunnen mensen zelf wel allemaal bekijken. Uh, dat is van de dag na de aanslag, zeg maar. Uh, dan zie je nog meer foto's van Dodi bij antiterreuractie in Ruims. Ja, daar zijn doden gevallen. In Ruims is volgens de Franse media een antiterreuractie gaande. In een poging de drie verdachten van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo op te pakken. Volgens een woordvoerder van de politie is het drietal door de politie aandacht en de aandacht op sociale media gevlucht. Of er gaat geschoten worden. Er vliegen helikopters rond boven het gebied waar de actie plaatsvindt. De wijde omtrek is afgezet. Independent meldt dat er sprake is van een omsingeling. Eerder gingen er al hardnekkige geruchten dat de verdachten zich in ruims zouden ophouden, bericht het ANP. Er was op een dag... Oh, jongen. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat dit dus allemaal nu op QVF staat. Het linkje werkt niet meer. Ja, zie je wel. De foto's zijn weg. Kijk, bingo. En ik zei het al. Er waren drie initiële verdachten. Waarom hoor ik vandaag alleen maar iets over de twee broers? Ja, typisch. En wie is dan die dode? Hier staat, update 0 uur 42, Eén verdachte dood, twee gearresteerd. Agenten hebben één van de terroristen weten te doden. De twee anderen zouden zijn gedetineerd. Dit hebben hoge functionarissen uit de Amerikaanse veiligheidsdiensten gemeld aan NBC. De Franse autoriteiten zwijgen vooralsnog over de politieactie. Ja, daar word je nog even stil van. En maar handig dat ik dat eens dus even allemaal op QVF heb opgeslagen. Hè? Ja, zo zie tussen... je het meer. Ja, ik, ik skip even naar. Want ik kan die eerste tien pagina's. Want de meeste mensen zullen inmiddels wel op de hoogte zijn van. Nou ja, wat er is gebeurd. Maar op een gegeven moment. Uh, ik skip al even naar pagina 10 door of zo. Daar wordt het weer interessant. Uh, nou Nog een dag later. We zitten nog steeds op donderdag. Dat is gisteren. Ik, ik wil even naar de vrijdag toe skippen, hè, Want da, da, daar gebeurde interessant. Ja, vrijdag 9 januari. Um... Er zijn ook heel veel van die false flag video's, maar ja, ik, ik wil daar best aandacht aan besteden hoor, als mensen dat interessant vinden. Dat doen we dan in een later stadium wel een keer. Uh, want ik, de meeste video's die ik tot nu toe heb gezien, die konden mij niet echt overtuigen van het feit dat het een uh, false flag attack zou zijn. Op een gegeven moment zei wel iemand op de BBC. Ja, uh, yeah, it's a Gladiolike operation. Toen moest ik toch wel even niffelen. Ja. Nou, het begint... Gisteravond is dus al laat... Uh, de politie breekt de zoektocht... In Longpont af... Dat is vlak bij de Belgische grens... In het bos waar ze aan het zoeken waren... Uh, klopjacht in en rond... Groot Bos... Dat is ook nog gisteravond... Dan de weduwe die, uh, van de hoofdredacteur... Van uh, het plat... Die zegt het gevoel dat hij zou sterven als Theo van Gogh... Nou, dat is dus gebeurd... Haar uh, nachtmerrie is eigenlijk gewoon werkelijkheid geworden. De foto van de verduisterde Eiffeltoren gisteravond. Uh, nou, dat skip ik toch wel even. Ik probeer even door te skippen naar uh, vandaag in de ochtend, vroeger. Ah, hier. Kijk, ik, want ik ben op een gegeven moment om twee uur gisteravond gestopt. Twee uur s'nachts. Vanmorgen ben ik weer begonnen. Het is zoeken naar een speld in de Hooiberg. Het lijkt erop dat de daders van de bloedige aanslag opgelost zijn in... De grootte van het Franse platteland, dat zegt RTL-nieuwscorrespondent Stefan de Vries in Parijs. Dat was, eerst dachten ze dat die gasten spoorloos waren. Nou, dan komt er steeds meer naar buiten. De verdachte aanslag Parijs is door Al-Qaeda opgeleid. Saïd Kouashi, een van de twee broers, die worden verdacht van de moordpartij op de redactie van Charlie Hebdo, is getraind door Al-Qaeda in Jemen. Dat zouden bronnen rond het onderzoek tegenover persbureau Reuters en nieuwszender CNN hebben verklaard. Van officiële zijde is nog niets bevestigd. Nou, ehm... Um Tevens werd er van vandaag bekend dat de jihadis veel talrijker zijn dan cijfers tonen hier in Nederland. Uh, nou, dat bespraken wij laatst al met elkaar. Dus zei ik tegen jou: van het zijn er veel meer dan die 169. Uh -huh. um, de broers Sherif en Said integreerden eigenlijk perfect. Schrijft. Uh, even kijken, volgens mij was het AD. Ja. Dat staat allemaal terug te lezen op QFF. Frankrijk rouwt, terwijl 85.000 jagen op broers. Dat is een artikel van het AD ook, het staat ook op uh, in de topic terug te lezen op pagina. Ff, ff, ik geloof dat ik rond de 24 zit nu. Um, op de NOS werd er eigenlijk bijna niets vermeld, de hele dag niet, heel, de hele berichtgeving hierover. Uh, op joop.nl van de vader ook, heel Sumier. eigenlijk gewoon, uh, nou ja, vrijwel niet werd er gesproken over die ellende. Um, zijn jihadisten de geheime diensten te slim af? Er is een artikel uh, van de Volkskrant. De azijnbode. Het is trouwens pagina 21 waarvan ik nu lees. Ik skip nu even naar 24. Want ik ga gewoon even wat verderop in de dag uh, lezen. Sky News zegt Charlie Hebdo benoemd tot ereburger van Parijs. Dat was eerder vandaag. Um, dan is er een school die wordt ontruimd. Op een gegeven moment dat is als die jongens in dat uh, dorpje in een huis. Of in een, nee in een pand... In een bedrijfspand, in een drukker, zitten ze verschanst. En dan, op een gegeven moment, dan vindt die gijzeling in het centrum of in het oosten van Parijs plaats. En, en dan gaat het allemaal heel snel, toch zo, of niet? Ja, klopt. Um, die gijzeling in het oosten van Parijs, dus in een jodenbuurt of zo. Ja, nou, ja, als voormalige joden, wat ik begreep, is dat er tegenwoordig veel homofielen wonen dat er veel gay bars en zo zitten en dat veel van nee. de oude Joodse winkeltjes vervangen zijn door uh, luxe modewinkels. Nou, in ieder geval... Uh... De meeste Joden zouden zijn vertrokken omdat ze hun kinderen niet in die buurt wilden laten opgroeien. Nee. Nou, ja, maar dat, in ieder geval dat begon uh, die gijzen mm -hmm. door één persoon en die en die twee anderen die ook die aanslag hebben gepleegd. En, uh, op uh, die redactie van uh, Charlie Hebdo. Die, uh, die, hadden, daar die, die, die hadden dus helemaal niet, niet iemand gegijzeld. hè Wat zei je? Die twee broers, die hadden niemand gegijzeld. In dat gebouw? Nee. Het mooie was, was die nog... eigen, eigenaar van die drukker uh, ja? die drukkerij, die had zich in een doos verscholen. Nou, Ik had ook gehoord, er was één, iemand gegijzeld en die eigenaar had zich verganst, verschanst. Ja, uh, ja nou, in ieder geval, die eigenaar heeft de hele tijd informatie doorgegeven aan de ja. politie. Held. Nou, en toen zijn ze dus naar Allah gestuurd. Nou, ik hoop dat ze die kogels met varkensbloed uh, even gedompeld hebben. Dan zijn ze namelijk niet naar Allah gestuurd. Nee, dan gaan ze naar... Uh, nou, naar, naar wie zouden ze dan gaan? Nog liever hoop ik dat het vrouwelijke agenten waren die ze hebben doodgeschoten. Dan worden ze ook niet naar Allah gestuurd. Dan gaan ze naar de hel. Volgens hun geloof dan, hè? Ja, echt? Ja, ja, ja. Dat is echt zo. Daarom hebben die, Koerde, uh, die Koerdische uh, milities ook allemaal vrouwelijke soldaten. Wist je dat niet? Ik wist wel dat ze er heel erg bang voor waren. Die Peshmerga zeg maar, die vrouwelijke strijders, die zijn er speciaal voor die islamitische kerels. Om ze naar uh, de hel te sturen. Ja. Dat maar, bedoel ik, en dat, dat is ook zo moeilijk. De gematigde maar, islam, bestaat hier wel? Maar die kogels, die zijn toch allemaal vrouwen? <laughs> ja, die, die, komen die kogels... komen toch uit Groede Rusland? Nou, ik zou je wel zeggen, er is dus een Amerikaans bedrijf die heeft kogels gemaakt en die zijn ook wereldwijd besteld door verschillende legereenheden. En die munitie, die is, dat metaal, is gemaakt met slachtafval van varkens. Je verzint het niet, is echt zo. Er zit een coating op van slachtafval en varkensbloed. Heel geestig. Ja, die dingen heet ook iets van jihad killers of zo. Het is, het is geen grap. Ik, ja, ik, ik heb het al eens eerder in een podcast benoemd trouwens. Dat is al lang geleden, maar ik heb het er wel eens uh, over gehad. Nou ja, op een gegeven moment zie je dat het allemaal heel snel gaat. Ik, uh, ik kan wel alle 40 pagina's van het topic door gaan nemen, maar het zijn inmiddels 42 pagina's trouwens. Het is een enorm topic geworden, maar dat is alleen maar goed... Want wij hebben nu dus echt gewoon een onuitwisbare database gecre gecreëerd van uh, heel erg veel informatie. En dat was precies mijn doel. En ik hoop ook dat in de toekomst dat we dat gewoon blijven doen. Dat grappige gifje staat ook op van die soldaten die uitglijden als ze zo'n grasheuvel op moeten. Heb je dat gezien? Ja. Een paar van die gasten waren ook best dik. Ja. En Daarom ga je dus ook weg. Dat voor de mensen die dat willen zien, dat staat op pagina 33. 33. Oh, wacht even, zei ik 33? Ja, <applaus> nou, want u luistert natuurlijk vooral gewoon naar de echte illuminatie, hè? Dat moet u niet vergeten. De echte Illuminati. En bij 33, dan doen we altijd een applaus en een de huilende baby. Want is het heilige Illuminati kind al geboren, toch zo? Weet jij dat? Of, of moeten we nog steeds wachten op de komst van ons Allerheilige? Die moet denk ik nog geboren worden. Oké. Okay. Dan kunnen we nog even de, zijn, uh, kunnen we zijn speciale tune nog even uitzetten. Zijn antwoord? Ja. Nee, ja, als de heilige profeet van de Illuminati gaat komen... Dan, ...dat weten onze meeste luisteraars uh, wel. Oeh, de, de, oeh, oeh, oeh. Dat is goed dat ik het zeg. De, de luisteraars die wachten natuurlijk allemaal op uh, de... ...bingo. De Secret Illuminati Bingo. Ik heb de winnende getallen van de geheime QFF Illuminati Bingo en Lotto en Toto. De winnende getallen van vandaag, vrijdag 9 januari 2015, zijn 33, 17, 9, 11, 49 en 218. De bonuskleur. Is diep paars. En dat was de uitslag van de geheime QF Illuminati Lotto Bingo Toto. Goed. Ja, sorry, zo ik, ik moest dat even doen. Dat, moet, dat weet je. Dat moet iedere aflevering even gebeuren. En dan uh, dat is toch altijd beter dan uh, het verplicht draaien van biercommercials. Inderdaad. De ja. Ik noem wat. Plop, plop, bizz, bizz. Oh, wat a relief it is. Oh, wat a relief it is. Hey, de farting flies, Katie. die? Nee. Nou, die zit op een soundboard, wacht. Als hij het doet. <coughs> Dat had ik gemaakt voor Kerstmis. Maar die heb, ben ik vergeten te, te draaien. Ja. Nou, die, die komt best, toch? Ja. Ja, toch? Ja. Ja, ik, ik heb nog een heel mooi sampletje opgenomen. Luister. Het is een fitting, hè? Ik heb nog iets te zeggen. U het in professional wrestling. En ik heb iets te talk about. Waar ik ben going, throughout het land, I've ik touring met Fleetwood Mac. Hij Mac! Nee, nee, grapje, ik zal ophouden met uh, het soundboard. Maar uh, we, doen nog, zullen we nog een muziekje doen en dan. Uh, uh, of, uh, nee, we, we gaan het gewoon. We gaan in de volgende wel weer verder praten over de ellende in Frankrijk. We hebben ook genoeg uh, aandacht aan die ellende besteed. Uh, wat dacht je van onze uh, vaste iTunes? Ja, laten we dat maar doen. Dan doen we dat. Uh, dames en heren ther, we gaan afsluiten en dan geef ik het woord aan jou dan toch zo. Tot de uh, aflevering uh, 55 dan maar. Only one tip for the ja, nou, dat was tot twee. En bedankt dank u voor De Long term benefits te of sunscreen have been proved by scientists. Whereas the rest of my advice has no basis more reliable. Than my own meandering experience. Ja mensen, bedankt voor het luisteren en tot uh, nou ja, de volgende now. podcast. Tot uh, podcast 55. Enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they faded. But trust me. In 20 years you look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked.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 that met ja de aftrap van podcast nummer 53 hè.